Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Israëlische president Herzog heeft met afschuw gereageerd op de toestand van drie gijzelaars die Hamas vanochtend heeft vrijgelaten. De mannen zijn sterk vermagerd. Herzog spreekt van een misdaad tegen de menselijkheid. Hij zegt dat de mannen terugkeren uit de hel en dat ze uitgehongerd zijn en hebben geleden. De drie moesten van Hamas op een podium met publiek erbij een verklaring afleggen. Ze stonden daar tussen gewapende en gemaskerde Hamas-leden.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 Een inwoner zegt dat dit soort aanvallen zo regelmatig plaatsvinden... dat het leger van Mali bijna dagelijks kon begeleidt. Bij een ongeluk op een provinciale weg N242 in Waard is een automobilist omgekomen. Bij het ongeluk waren twee auto's betrokken. Mogelijk kwam een van de bestuurders op de verkeerde weghelft terecht. Een van hen overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De andere bestuurder is voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. De Milieupolitie probeert te achterhalen waar vervuilde grond van sportvelden terecht is gekomen. Dat meldt het Eindhoven's Dagblad. De grond zit vol plastic vezeltjes die bedoeld zijn om de grasmat te versterken. Duizenden tonnen van die grond is hergebruikt zonder goede controle. Zo bleek dat 3000 kilo sportgras uit het PSV-stadion verwerkt was in een weiland in Nune. Het weer veel bewolking met hier en daar wat zon. Het is 5 graden in Groningen tot 11 in Zuid-Limburg.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 This torso, yeah. heart got a deal. You wanna know. know? Delightful, yeah. truly delightful. Making flow. it, doing it, especially at a show. show. Feel kinda high, like a Hendrix haze. Hey. Music makes motion, moves like a maze. Hey. All inside oh, of me, heart is special. Yeah. Yeah. of the rhythm, where yeah. I wanna yeah. be. Come, come up flowing, glowing with electric to the die, baby, you'll realize, yeah. baby, you'll see the fuck inside of me, baby, you'll see that rhythm is a heat. get, get witty, witty, can't think, quitty, quitty, stomp on a, think, a the speak when I hear a punk you play a pop, pop, follow her, don't shoot. baby, just sing about the groove, sing it, groove is in the heart, groove is in the heart, begin van het tweede uur Zandvoort op zaterdag met uh, Delight en uh, Groove is in de hart. Het uh, tweede uur een uh, gezellig studio. Want uh, deze radiozender uh, bestaat uh, 35 jaar alweer. Joepie. Joepie de poepie. Ja, zeker, zeker weten. Ja. Nou, Benno, we hadden het net over uh, oh. de, de, de races en dergelijke. En de Bierburg uh, natuurlijk. Ja, Bierburg. Ja. Nou vind ik in één keer een spotje ook uh, in uh, mijn computer. En dat, ja. uh, dat staat bij Bierburgs oh ja. Paasraces. Oh. oh, laat eens horen. En eens even kijken wat dat is hoor. Ja. ja. De Paasraces op de ZFM Zandvoort en AB Radio worden u aangeboden door de Bierburg. De Bierburg vindt u boven de HEMA in Zandvoort. U kunt daar terecht voor een lekker hapje en drankje. Kijk, ja. ja. Mooi, ah, ah, leuk, man. Even hey, voor de duidelijkheid, de zaak bestaat niet meer, hè? Nee, dat nee, nee, nee, nee, nee. Nee, is geen reclame. Hè, dit, ja, uh, een is hapje, hapje frisse lucht kan je krijgen. Ja, oh, ja, okay. Dat Omdat je, je denkt, die hem... ga even bij de Bierburg, dat ja. gaat niet meer lukken. Weet hij trouwens niet of er überhaupt nog wat zit daarboven? Want die deur is eigenlijk altijd dicht, hè, aan de ja, benedenkant. Er zat, er zat op een gegeven moment uh, zo'n yoga-instelling... Uh, Oké, okay, maar zit nou, hij er hij nog? Dat hij yogalessen kon doen. Nou, ik, ik heb het idee dat het hem kort heeft gezeten. Maar ik, het kan net zo goed zijn dat ze er nog wel mee bezig zijn. Dat weet ik niet. Zeker. Nou ja. dat, die die, die uh, zijn natuurlijk op tijden bezig. Dan draai ik me nog een keer om. <lacht> ja, of, ja. Ja, ja, nou je hebt gelijk ook. Dan ben ik niet ja. in het dorp. Nou ja. ik, ik denk jij doet ook wel aan yoga. Maar, uh. <lacht> Met het lijf <live> van mij. <lacht> <lacht> Ondertussen in de studio ook al uh, enige tijd aanwezig. Uh, Joost Zijlstra en Fred Heij. Hij is er ook weer. Ben je niet een nee. beetje vroeg voor uh, Entertainment for You, uh, Fred? Nee, nee uh, ik denk uh, we gaan de verjaardag maar mee vieren. He. Oh, gezellig. Ja, ik denk... Hij had nog wat op te blazen. Ja. Ja. Oh ja, oh, jij zorgde dat nee, voor de kop hem, natuurlijk. Ja. <laughs> en de zie, zie, uh, zie ik wel een drie hier liggen. Ik denk, uh, hij, uh, uh, heeft, uh, hij heeft hem gerepareerd. Knaal uh, 5, hè? Ja, uh, Knaal 5, geweldig. Uh, <laughs> dus nee, hartstikke mooi. En uh, ja, dus uh, nou, dat gaan we vieren ook in het uh, tweede uur van uh, Zandvoort op zaterdag. Ja, daar uh, alle aandacht voor hebben uh, we natuurlijk. Hebben we gezongen eigenlijk? Hebben we gezongen? Nee, we Langs hebben we niet gezongen. Leven, we waren uh, erop zo druk er er om de watertoren op te bouwen. Dus, uh. <laughs> ja. <laughs> nou ja, als we, als we verderop in de studio kijken, dat zie je dan niet op de webcam maar bij ZFM-Live. Ja. Maar dan zie je de oude watertoren achter je. Dan, uh, maar daar zaten we niet in hoor. Niet zo nee, lang nee, geleden. Nee, nee. Wij zaten in de Watertoren die een monument is, maar eigenlijk ook weer geen monument. Dus nee. uh, zat jij nog in je vaders keer even verder kijken. En, ja, ja. en nu ja. ondertussen <laughs> bijna de studio afgebroken hebben. Gaan ze helemaal tot de kelder die boel afbreken? Geen idee. Ze zullen toch een heel klein stukje moeten laten staan. Uh, ze, zullen, om, uh, ze zullen afbreken zover het nodig is, denk ik. Eh, want alles kost geld natuurlijk. Maar wat dan? Heb je ooit wat verstopt daar onder de groep? Ja. Ja. Nou, ik begin een beetje. Ja, <laughs> ik, ik wil de studio behouden. Dit wil niet, dat begrijp je wel. Hè? Dus, als, wij wij, als wij 35 jaar bestaan, moet het de eerste studio niet gesloopt worden. Dus, uh, ja, dat is hij toch al. Ik zie net een fotootje voorbij komen. Er ja, staan een paar paaltjes nog. Voor mij blijft het toch ook een, een gedeelte mijn moeder ja. wettelijk gezien een gedeelte blijven ja? staan. Maar ik, denk, ik begreep dat alleen de bovenste gedeelte eraf ging, toch? Dat ze, nee, dat je, helemaal weg. Dat, dat ze mogen nee. herbouwen. Oh, nee, ze hebben nu al Zal bijna helemaal gesloopt. Ja. Dus, uh, oh, ik, ik begreep dat daar... Uh, ja, zo was het ja, in het begin, ja. Het, ja. Dat was het idee. Ja, <laughs> <laughs> dat was het, plan. was het idee, maar er zat een tank in het midden... en die was toch lastiger dan dat ze dachten. Ja, ja, ja Dat ja, hadden ja. we van tevoren wel geweten, hoor. Dus, uh, ja, dat zei je ook wel. Tuurlijk. Ja, dat denk ik wel, toch? natuurlijk. Tuurlijk. Maar uh, ja, er komt wel iets moois uh, voor terug. Dus uh, dat, uh, de, de Watertoren was al uh, niet in uh, al te beste, uh, beste uh, staat, zeg maar. Uh, uh, ik denk dat het nog een wonder was dat er überhaupt nog wat overeind stond. Ja, dat, dat denk ik ook. Ja, wat eng was Dus. Dat. Nou ja, we ja. wachten het af. Ga lekker muziek draaien. Ja, lekker. Coldeniering. Precies. Hoppa! When go circles in the night Inside your paradise, I guess you've heard it all before. We're <laughs> gonna Inmiddels uh, kwart over drie uh, bij Zandvoort op zaterdag. Jorgen Wende, Ladies Miles, The Colden Earring. Sometimes I lay at night. I lie awake and I watch her sleeping. She's lost in peaceful dreams, so I turn out the light. Lay there in the dark.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 I made a promise to myself Say today day how much it means to me And avoid that circumstance Where there's no second chance Tell her how I feel If tomorrow Bellet, zo op de zaterdagmiddag van Ronan Keaton, hoor je. en if tomorrow never comes. Nou, we kunnen Piet even niet bereiken, maar we kunnen wel zeggen, goed nieuws trouwens, dat het 1-0 staat in uh, ons voordeel. Hou jij net bij? Dat hou ik gewoon bij. En jij bij. Nee. En ook geen pijpen. Nee, maar Piet heeft het wel bericht aan mij. Dus uh, vandaar dat ik het weet. Oh. Dankzij Piet weet ik dat het uh, 0-1 is. Statistieken stiekem achter ons, rug uh, zitten ze elkaar uh, op de hoogte daar. In uh, Muiden ja. En ik schreef ook <laughs> telefoon niet opnemen hoor, weet je wel. Nee. Ja, nee, maar was in gesprek. Oh, dat heb je niet gedaan? Nee, nee, nee okay. dat heb ik niet gedaan. Ah. Dus, nou ja, 35 jaar uh, in uh, raceradio. Nou, daar hebben we het al een beetje over gehad, hè, Benno? Ja. Ook een mooie tijd en uh, mooie dingen meegemaakt. En eigenlijk ik weet toen... altijd nog wel van jou... als je op de foto stond... met de gro grote snoren, hè? weet je wel? Toen ja, nou, wie... we hebben in de studio zelfs... nog een, een soortement van schilderij hangen... waar ik inderdaad uh, ook nog met snorretje uh, sta. En uh, nog met allerlei radiocollega's. Onder andere... Jaap, Jaapje Koper. En, uh, nou, en, en mensen... Ja, die ook ons ontvallen zijn. Maar... Uh, ja, maar we maken tot op de dag van vandaag nog uh, Raceradio. We besteden eigenlijk nog heel veel aandacht aan, aan autosport. Um, en we gaan uh, dit jaar beginnen. En we hebben de aftrap al gedaan in januari met Randall Lawson. Uh, die had, kreeg een special voor ons op, uh, op zondag. Um, dat we elk kwartaal een, uh, een theater van de autosport gaan maken. En de volgende is, staat alweer in de agenda. En uh, u kunt meeschrijven, 30 maart. Dat is het enige weekend dat we geen uh, uh, Formule 1 is. En geen ja. ITCC uh, is. Uh, de Young Timers Touring Car Club van uh, Rendel. En er geen Koningsdag is, enzovoorts, enzovoort want er komt een partij zondag op ons af van feesten. Paarse Koningsdag. Alles valt in het weekend. Ongelooflijk en, ja. hè? Dus in, ik dacht in april zijn we er helemaal niet op zondag. Want uh, dan gaat het even niet door. Maar uh, ja, dan gaan we toch weer uh, 30 maart drie uur lang autosport uh, besteden. Uh, en waaronder waarschijnlijk. De, de agenda staat nog niet vast. Maar ik even schot voor open doel. Uh, even kijken. Uh, het circuit van Assen bestaat 100 jaar, dacht ik. Dus uh, dat is wel leuk natuurlijk om te, uh, te over hebben. Zandvoort, uh, 76 jaar. Of 77 jaar dit jaar. Dus het is wat ouder, ouder dat circuit. Uh, en ik, we zijn natuurlijk reuze benieuwd uh, hoe de geschiedenis van Assen is. Dus. Zeker. Nou, en dat gaat allemaal op de Rendel. je heeft daar zo zijn uh, connecties. Mooi, mooi, mooi. Ik krijg ondertussen een bericht van uh, Piet van kom op nou, uh, bel, bel me nou. Maar, uh, oh, het uh, uh, ja, uh, is in gesprek? Ja, ja, hij is steeds in gesprek, dus uh, ja, hij kan het uh, jammer genoeg uh, niet horen. Maar uh, 1-0 staat er dus uh, nu in, laten we hopen dat het uh, zo meteen in de tweede helft uh, beter gaat met de verbinding uh, naar IJmuiden toe. Na na na na, na na na na, oh na na na na, na na na. En mij ertoe naar uh, Piet. Nogmaals, goedemiddag, uh, Piet. En gelukkig hebben we je nu wel in de uitzending. Ging even fout bij ons hoor. Dus, uh... ik, ik begreep, want ik was heel enthousiast om in de 42e minuut te melden... dat wij aan de voorsprong kwamen. Of 42e minuut, ja, 40e minuut. Onze vriend Nigel Berg, die uh, pikte de bal op de middel. Hij interesseerde drie of vier man over rechts... En we als een komeet uit van Ronald rans gebied in de bovenhoek voor de keeper gebouwereerd. Dus in de 40 e minuut ongeveer kwamen we op 1-0 voor. Daarvoor, het is een wedstrijd die, die vindt plaats op het middenveld met heel veel foute pasjes. Heel veel kleine overtredingen, irritaties. en Het is, het is niet uh, gewoon maar goed. We hebben 1-0 voor. Even later, een van die irritaties die eindigt dan toch in een vrije trap voor een muil Op een uh, meter of 5, 6 van het uh, doelgebied, dus op meter van, 20 van de goal. En erg was een, een schot. POEM! Op onderkant wat en hij stuit het eruit. En nou, ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet of hij erin was of niet. Maar de scheidsrechter volgde niet. En ik ook, eigenlijk, natuurlijk. Dus daar kwamen we goed mee weg. Met, Gelukkig. Euh, met Gelukkig, dus uh, we zijn inmiddels, uh, zijn de mannen in, in, onder de douche. Of niet onder de douche, maar aan de thee. En uh, ik, uh, ik, nou ja, ik ben daar uh, uh, geen verbinding, maar niet maar aan de thee. Maar goed, het is rust en uh, we staan 1-0 voor. En het is een, uh, ja, het is een wedstrijd die iets gaf, op het middenveld... met heel veel uh, ja, irrit irritaties en kleine dingetjes. Uh, maar voorlopig staan we voor, dus als we zo het einde halen zijn we blij. En heel blij zoals. Dus, uh, Zeker, mooi mijn, nieuws. Probeer maar zo meteen, als het wat is, epic en anders moeten jullie me bellen, anders ga ik ze wel of... Ja, we gaan een nieuwe telefoon aanschaffen, hoor, hier, dus... Het is wel uit Muiden, dus het is misschien... Het is alleen die van mij die niet... Ja, nou ja. Nee, ja. Oké, okay, tot straks, Pieter, dankjewel, hoi. hoi. me up my little buttercup. We can duck sheets, snuggle up and get stuck. Uh -huh. Believe it or not, here comes a brother with glow. A snuggling bubble overweight loving hugger froze. So what's it gonna be? be me or the TV? And But not like this, we can toss and turn, rumble, tumble, and twist. Anything you want, I give it. Fantasies will live it, so let that on Love my lady, lady, love of my baby girl. Spread your wings so we can fly around the world. Harmony, charm of me, your fingertips are calming me. When you drop the kiss Susie Q, you drop the bomb on me. Stretch it, stretch it, flex it, flex it. Give me the permission, okie dokie, I bless it. bless it like Buddha, Buddha as the best. We can lay down at Free. Okay. Het was helemaal in, uh, begin jaren 90 uh, dit soort uh, platen. En Now That We've van Rap trouwens is tegenwoordig weer enorm populair. Uh, uh, valt overal in de prijzen en hoor je bij elk radiostation... of het nou Radio 1 is, of Radio 2, of Radio 3. Je hoort overal uh, die uh, rapplaten tegenwoordig uh, langskomen. Ja, valt alleen op, op Radio 4 niet. Dat op Radio waar. 4 niet, hè, is klassiek. <lacht> uh, <topra. lacht> Als je lang genoeg wacht. Nee, je hebt nu Kendrick Lamar, heb je bijvoorbeeld. Nou, ja, ja dat is een hele Kendrick grote. Kendrick Lamar, dat ja, noem je ook wel eventjes Dat is wat. even een hele grote naam. Uh. Goeie mirakel. Ja. Ik wou mijn kleinzoon trakteren, die is fan van Kendrick Lamar. Ja. Nee. Was ik 800 kwijt. Ja. Dan ga ik liever met hem aan de normale dieven. Nou, dat is wel een lof van. Goeie mirakel. Dat, dat bedoel ik, maar ja, reta ja. populaire die, ja, uh, die, die dat muziek. Ja, maar die is ook wel mooi hoor, die muziek. Oh, dat vind jij wel mooi. Oh, ja, ja? Nee, dat is gewoon een hele goede muziek. Dat is niet gewoon maar even een rapnummertje. Nou. Nee, nee. <lacht> mooie, nee. prachtige composities. Oh. En, uh, ja, oh. nee, mooie muziek, man. Ja, nou wordt ook wel nieuwsgierig. nieuwsgierig. die je die voor. Oh, dat oh, nee, kan niet. We zitten in de 35 jaar uh, terug. <lacht> ja. Ja. Nou ja, maar, alles... maar toen bestond hij al. <lacht> ja. hè? Kijk, is hij niet toevallig 35? <lacht> nee, ik zou je nog wat uh, vertellen. Want ja, mochten, vertellen namelijk ja. aan het begin mochten er helemaal geen advertenties... Uh, Uitgezonden worden. Dat was verboden toen voor. Toen jullie de, begonnen met de omroep, ja, je? Verboden oh ja, verboden voor lokale omroepen. Dus uh, we probeerden allemaal stiekem toch uh, reclame te maken. Een beetje sluikreclame. Ja. Bijvoorbeeld ja. van keurglas. Ja. We, wees niet treurig, wij herstellen het keurig. Oh, oh kijk aan. Wat en slim. Al, en allemaal van dat soort, uh, dingen maar dat mag we, nog steeds niet, hè? Hadden we toen. Uh, nou, reclame mogen we wel uitzien hoor, dus uh, dat wel. Maar toen moest je op een gegeven moment... toen dat uh, legaal werd, zeg maar, dat het mocht. Hè? Dat ja. was een uh, paar jaar nadat we begonnen waren. Volgens mij in 1993 begin. Toen moesten wij een contract tekenen... met het, uh, de, het uh, dagblad van, uh, van de plaats waar je in zat als uh, lokale ja. omroep. Ja. Voor ons betekende dat dat we een contract moesten tekenen... met uh, de Zandvoortse... Nou ja, de, de Sanford Nieuwsblad. Oh, was dat toen nog Nieuwsblad? In Sandford's die tijd? Nieuwsblad, okay. ja. 1993 en dat zat het pandje daarnaast in, uh, op het gastensplein. Ja, we zijn inmiddels al weg uit de water. Te horen, we zijn weg ik. uit de water. Te we zit al op het, uh, op het pleintje. Ja, ja. Ja, ja. En uh, nou ja, daar, uh, daar hebben we dus contract mee afgesloten. Ja. Maar het ging erom dat ja, hun zouden advertentiederving daardoor krijgen, weet je wel. En uh, ja. dat was dan het idee dat ze beschermd moesten worden. Maar die hadden zoiets van: ga, je goddelijke gang en uh, wow. lekker reclame maken. Dus, uh, hey. Dat was een mooi contract met het Zandversnieuwsblad. Ja, Zo waren we snel vanaf. Mm -mm. En later mocht het uh, wel gewoon. En uh, ja, toen hadden we natuurlijk ook Crandorado, uh, hebben we eerst gehad hè, in uh, Oud-Noord. Uh, of uh, op de Verlennepweg, ja. als uh, bungalowpark. En uh, toen werd dat uh, Sunparks, ken je die nog? Ja, dat weet ik nog. En ook daar hadden we een commercial uh, van draaien, Sunparks. Ik ga hem even draaien.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 Nou, dat was ook een uh, mooie tijd hoor. Ja, ja. zeker. Ja, ja, ja. Zeker weten en dat uh, moest je wel doen natuurlijk. Want uh, ja je moest wel aan je geld uh, zien te komen. Dus uh, nou, voor die tijd, voor Sundpark, zouden we nog uh, andere commercials. En die klonken dan een beetje zo. We zijn daar nou toch bezig. Hè? Ja leuk hoor, ik vind het oh, ja. leuk.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 Ja, en voor wie ja. hebben we toen reclame gemaakt? Dat is natuurlijk de vraag, hè? Ja. Ja, ja want dat, ho wel. dat hoor je eigenlijk niet uh, nee. helemaal. Nee, nee, nee. Uh, dat was nog in de tijd dat, uh, dat je niet officieel een uh, advertentie mocht uh, uitzenden. Ja, ja, ja. ja. Dit was een koffieshop uh, ja, uh, in, uh, in Zandvoort. Aladdin. Die heette de Aladin. Ah, oké. Okay. een theehuis oh. was het eigenlijk, oh. hè. Een theehuis. Ja. Maar ze verkochten ook wel een blootje. Maar het was, was ook een theehuis. Je kon ook gewoon een bakje thee nemen daar. En uh, ja, die uh, sponsoren ons uh, dan. En dan uh, ja, deden wij deze quiz op de radio. Ja, ja, ja. En, en waar zat dat eigenlijk, dat Aladin? Dat Weet is, je dat ja, nog? Jawel, dat zat uh, achter de Pakveldstraat. Een van die straat omhoog, uh, zeg maar, uh, richting station. Ja, daar. Oh, in het, in het oude Loodse buurtje, zeg maar. N waar niet de, de, de stationsstraat, maar een eentje daarnaast. Ja, ja, ja, ja. Ja, dan heb je eerst nog de Brugstraat. Volgens mij de en daarna, en daarna krijg je het uh, buurtje waar uh, de Pakveldstraat zit. Volgens mij was het uh, de Brugstraat. De Brugstraat zelf? Zat ja. daar een thee, een koffieshop, een, een thee? B beneden aan. Nou doet do er niet toe. In ieder geval uh, ja, hadden we dus uh, deze, deze lopen. En, uh, ja. Ja, je kon dus ook uh, adverteren op een gegeven moment. hadden we ook een spotje voor. Nou, dat is toch bezig zijn. Adverteren? Ja. Wel het juiste nummer op de lokale markt. 023 57 93. En die stem ken je natuurlijk nog wel, want dat is uh, onze eigen Martin oh. Stoker. Oh ja, ja die, die hadden jullie toen al. Uh... Die hadden we toen al gestrikt. Ja. En, en het telefoonnummer, dat, dat was ook al veranderd. Dat was inmiddels Ik zat ook eigenlijk al te wachten op vijf, uh, vijf cijfertjes of zo. Ja, die, al, maar oh, die heb ik het ook. Een nummer. Die, die heb ik ook hoor. Die, uh, heb je die ook nog? Moet ik, uh, opzoeken, die moet ik opzoeken. Maar uh, ja. nee, die heb ik niet zomaar eventjes uh, tevoorschijn. Mooi. Dus ja. En dan doen we nog eentje, want er staat ook in, uh, in Haarlem. Uh, volgens mij was dit Haarlem. Maar even kijken. Deelnemen aan het verkeer is tegenwoordig een heidens karwei. Goed leren autorijden wordt steeds moeilijker. Of het nu gaat om rijden in een auto, op een motor of in een vrachtwagen... Willem Brinkman leert je het best autorijden... als je iedere week luistert naar Willem Brinkmans radioreilers. Iedere zaterdag op CFM. Tussen 5 en 7 uur. Wat is een radioreilis? Ja, ja dit, dit, dat, dat, dat weet ik ook niet meer wat we toen die dan gedaan theoretische hebben. stellingen doen of zo? Volgens mij uh, wel. Ja, volgens oh. mij inderdaad zijn het uh, een theoriequiz. Wat leuk. Er komt een auto van rechts, moet je voorrang verlenen. Had je dat voor vandaag het, uh, in elkaar moeten zetten. En dit, dit, uh, ja, ja dat was uh, Willem Brinkman uh, autorijschool. Bestaat uh, nog steeds? Bestaat hij nog steeds? Ja, ja. ja. Zit hij in Heiland hij in Ja, hij ah, okay. En ze moeten daar weg, want uh, hij heeft tegenwoordig allemaal hele grote vrachtwagens. Ja, die moet hij ergens kwijt. En het is eigenlijk gewoon een woonbuurt. En het is daar, uh, heb je daar een grote Fomar. En wat uh, kolen van de, de familie kol, die tegelhandel en zo, die zit er ook. En die gemeente wil dat weg hebben daar. Want ze willen daar gewoon woningen bouwen. Dat moet allemaal naar de Waardenpolder. Dat, dat is natuurlijk een industriegebied. En dat moet het vooral blijven. Dus uh, weg Zeker, maar Koolstegelhandel, dat was ook een hele grote naam in de regio. Ja, trouwens. zeker. Ja, nog steeds misschien wel. Ja, dus, uh, dus, uh, maar dan nou moet ik ook zeggen, ik kom daar wel eens in het buurtje. Ja. Uh, omdat mijn dochter repeteert uh, met, met de, met de Kennermer toneelgroep bij uh, Frame. Die zit daar ook. Okay. Maar soms, s'avonds, dan staat het onafzienbaar. Allemaal vrachtwagens van de reis. Ja. <laughs> ja, echt niet normaal. Ja, hebben we wel ze hebben een paar, er veel, hoor. Ja. Hebben veel auto's. En ja. Gewone auto's ja. natuurlijk. En... Motoren, maar die staan Zo. natuurlijk allemaal binnen. maar is, uh, ja. ja, Die grote vrachtwagens, die kan je nergens kwijt. Nee, dus dat staat nee die staan op allemaal op straat. Ja. Ja. Ja. Mm -hmm. Dat is niet handig, ik hè? Zie weleens, denk ja. ik zo, nee, stommig. in de woonwijk moet je dat allemaal niet willen. Dus. Nee, maar hij is dus heel groot geworden. Ja, en dat dankzij het adverteren op uh, CFM dat natuurlijk, dat natuurlijk. Dus, dus, dus, uh, dus uh, bij deze, 023, ja. ja. Met andere woorden. Adverteer bij CFM. Je ziet hoe groot je kan worden. Precies. Wil je rijk worden? Adverteer bij CFM. Nou, Dolly. Ja. ja. <laughs> Oké, okay, nou, zullen we weer even het plaatje gaan draaien? Ja. Ik ja, vind ja, wat heb, je? heb je niks leuks ja? meer te vertellen? Nee, Sydney Janblad oh. is hier. Uh. Ja. En ik zou de evenementenagenda oh, doen. Oh uh. ja, maar, de, ja, maar ik, ik, zie, ik zie alleen maar een dier uh, voor je. Dus ik denk, je bent nog niet zo ver. Ja, je zit naar de poes te kijken. Ja, ja. Ik zit naar een poes te kijken. Dan geeft hij alles, hè? Ja. Oké, okay, tot zo. Ja.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 Ja, ja, we gaan naar, uh, toe naar uh, Piet Pijper. Piet, tweede helft van de wedstrijd. Hoe ja, zijn de mannen ja, ja. uit de kleedkamer gekomen? Nou, er is één man niet uit de kleedkamer gekomen. Dat is Jesse de Haan. En uh, die is vervangen door uh, Fernando Lewis. Dus uh, aanvallend uh, zijn we er denk ik iets sterker op geworden. Maar uh, we zijn een minuutje of 5-6 nu bezig. En uh, ja, het is nog, nog 0-1. Dus we hebben, we hebben nog niet veel gebeurd nog. Het is, uh, net als de eerste helft het speelt zich heel veel af voor het middenveld vrije trap van Zon van nu die gaat over naar de rechtervleugel naar Fernando Fernando pakt hem aan en pakt, speelt hem terug naar ze. Silvio de rechtervleugel achter die berg die is vandaag weer helemaal op dreef Naidroberg Berg. Oh. ja krijgt de vrije trap mee blijft hem er maar even in Dan komt er misschien een gevaarlijke situatie Daar gaat hij oh nee te snel even terug doen we weer opnieuw vrije trap van Zon op de middellijnen ongeveer dus het is dus wel even te uh, om even te luisteren, nog misschien. Misschien kan er iets moois uit voortvloeien uit die vrije trap. Nou, het duurt allemaal heel lang, maar voor jullie hebben de tijd eruit. Tuurlijk, tuurlijk. Het gratis, allemaal gratis zo. Dus. Vrije trap van Zandvoort. Belenkamp gaat achter de bal staan. Berg, Belenkamp, Milan. Voornaam: geen Berg, maar Milan, Berg, Belenkamp. Gaat iets over naar de linkervleugel. Ik ga er niet overheen, wordt verdedigd. Ik denk dat het goed is om mensen nu even terug te gaan naar, naar Standvoort. Zeker, waar de zon schijnt, is dat bij jou ook zo, of niet? Nee, het is hier, het is hier donker alhoewel... Hij prikt wel een heel klein beetje achter de bol. Dus. Ja, nou, hij, hij zit terug. in de rechterkant van mij, uh, de zon oh, nee, op dit moment. Oké. Okay. Oh, okay. dus, nou, ik, uh, ja. ik heb jouw ook dus erop Ja, dat is goed. Helemaal goed. Dankjewel, okay. Piet. Oké, okay, hoi. hoi. Dat was uh, Piet vanuit uh, uh, IJmuiden, waar we vandaag spelen. Nou ja, op dit moment uh, 1-0 voor. Dat zijn uh, goede berichten. Net de tweede helft begonnen, Dolly. Dus het valt allemaal best mee. Maar jij wilde nog een evenementagenda doen, uh, geloof ik. Heb je daar nog tijd voor? Ja, ik heb daar nog wel tijd voor. Dus, uh... Goed. Want, uh, zoals jullie weten, lieve mensen... binnenkort is het voorjaarsvakantie. En uh, Zandvoort Art... Hè, je weet wel, die hadden in oktober-november... zo'n oktober zo prachtig evenement... met al die uh, kunstenaars overal... Die heeft nu met een aantal Zandvoerse kunstenaars uh, workshops georganiseerd voor de kinderen in de herfstvakantie. Uh, in de voorjaarsvakantie, sorry. En um, eens even kijken, dat is voor kinderen van. Ik had het opgeschreven ergens. Oh ja, nou dat komt straks wel. Van 8 tot 12 jaar. Uh, ik ga er even heel gauw doorheen. Er is een workshop fotografie met de smartphone door Udo Gijsler. Die wordt in drie delen gegeven. Maandag 17 februari, woensdag 19 en vrijdag 21. Dan is er een tweedaagse workshop Mosaïeke door niemand minder dan Annemarie Brandy. Dat is maandag 17 en dinsdag 18. Een tweedaagse workshop Glasfusing door Ellen Kuil aan het Schelpenplein op zaterdag 15 en vrijdag 21... En een workshop schilderen door Anne van der Veen. Dat is op woensdag 19 van 2 tot 4. Inschrijven kan uh, tot 12 februari per mail aan... artapenstaartjezandvoortart.nl Met naam, workshop, adres, allergieën en telefoonnummer van de ouders. Leeftijd is dus van 8 tot 12. Deelname is kosteloos... En de workshops vinden plaats bij de oude brandweerkazerne aan de Duinstraat. Nog een leuke locatie ook. Heel erg leuk. En, en heel erg leuk dat ze dit doen, die introductie van, van kunst. Uh, het, je kunt het trouwens ook allemaal teruglezen op de Facebook-site van Jongerenwerk Zandvoort. En Jongerenwerk Zandvoort heeft ook weer iedere dag wat te doen voor de kids... En uh, ook daarvoor kun je even terecht op de Facebook-site van Jongerenwerk Zandvoort. En daar vind je uh, de overzichten van wat ik hier net vertelde. Dan zondag 9 februari, dan is het zover. De allereerste activiteit van de tentoonstelling Plastic op Drift gaat van start. En je kunt erbij zijn. Doe mee aan ploggen met paal, of beter gezegd plandelen. Dat is wandelen en afvalrapen. En niemand minder dan Paul Way, bekend als de legendarische aardbolman en banaanman. Trek je meest creatieve outfit aan en maak er een feestje van met muziek en een gezellige sfeer. Terwijl je Zandvoort samen schoner maakt, ben je meteen duurzaam bezig. En als kerst op de taart kun je na afloop ook nog eens het Zandvoorts Museum bezoeken. Een perfecte combinatie van natuur en cultuur. Mis deze kans niet om met Paul bij te dragen aan een schone milieu en meteen de nieuwe tentoonstelling in het museum te ontdekken. Als je meer details wilt of wil aanmelden, kijk dan op zandvoortsmuseum.nl slash ploggen met streepje paul slash Speciaal voor deze editie. We gaan plandelen. Dus niet joggen, maar ontspannen wandelen. En als je denkt, wie is die Paul Weena? Nou, misschien ken we hem nog van het uh, Formule 1 uh, weekend. Lief hij de hele tijd uh, door Zandvoort in zijn racepak uh, afval te verzamelen. Ach, was hij dat? Dat was hij. Met die helm op. Met die helm op. Dat ja, was Paul En dan in, in, in Lopas uh, de, uh, haalde hij al het vuil weg Pre overal. Precies. Ah, dat, dat was Paul. Dus, uh, oh, wat leuk. Ja, daar kennen de mensen hem wel van, denk ik. Ja, ja, ja. Nou, dan nog tot en met 23 februari vindt in het Oude Raadhuis in Zandvoort een bijzondere tentoonstelling plaats. Waarbij fotowerk van de Zandvoortse fotograaf Udo Keisler, die ook een van de workshops doet. En beelden van Jaap Plas uit Vijf Huizen te zien zijn. Dan, in het HDMZ Museum kun je altijd nog genieten van een deel van de prachtige kunstwerken van Henk Mual. Compleet met een film over zijn leven als kunstenaar. In het weekend wordt u verwelkomd door zijn zonen... die dan aanwezig zijn van 11 tot ongeveer 5 uur. Entree is gratis, maar u mag natuurlijk altijd een bijdrage leveren... door iets in het potje te werpen. Uh, het is alleszins een bezoekje meer dan waard. Je zegt een deel is de rest uh, al uh, verkocht dan of zo, uh, Dolly? Nee, ze hebben niet alles uh, kunnen plaatsen in het HDS-museum. Oh, okay, er okay. zijn 1300 werken. En uh, ze hebben twee zalen met uh, schilderijen. En dan ook nog een zaal met um, andere kunstvoorwerpen en persoonlijke bezittingen. En die grote ronde zaal, waar vroeger in het rond 360 graden de Zandvoortse film draaide. Daar draait nu een film over zijn leven. Is hartstikke leuk om te zien. Ah, zeker. Die, ga, die gaat alleen niet 360 graden rond, want dat vereist speciale techniek. Dus ze gaan met die tentoonstelling het hele land door, hè, geloof ik. Ook uh, naar het noorden. Naar Komen Arnhem ze binnen... willen ze nog gaan en naar Groningen. Maar ja, zolang ze hier in het hdmz mogen blijven, blijven ze hier. En er zijn ook werken te koop, dus... Um, op 2 maart 2025 vindt het kindercarnaval weer plaats in Zandvoort. En dit keer gaat dat gebeuren in de protestantenkerk aan het Kerkplein. En het is van 2 uur tot 5 uur middags. Het belooft weer een groot verkleedfeest te worden met optredens van DJ Lady Mix en feestzanger Mike Danen En de entree is gratis. Um, ja, nog even gauw, kan nog net, kijk even naar de klok. Van 14 februari, 6 uur tot en met 2 maart, 10 uur, uh, is er een, uh, dagelijks een licht festival in Caprera. Je kunt daar een prachtige route van 2 kilometer wandelen in de bloemendaalse natuur. En om de ervaring voor iedereen zo prettig mogelijk te maken, start er ieder kwartier een klein groepje wandelaars. Voor jonge bezoekers is er ook een leuke quiz over de kunstwerken met een verrassing aan het eind. Na de wandeling kun je op het sfeervolle horecaplein met een lekker warm drankje nagenieten. Het is een ideaal uitje tijdens de voorjaarsvakantie voor het hele gezin. Uh, om het wandelen zo aangenaam mogelijk te maken, wordt er gewerkt met tijdsloten van een kwartier... die je kunt kiezen bij de aankoop van je ticket. Ehm... Um... Voor meer informatie en kaarten kun je terecht bij caprera.nu/lichtstreepje festival-caprera. Oké, okay, dankjewel voor de evenementen. Twee maal per week neemt de generaal de macht over. Iedere woensdagavond in Zapp bombardeert de generaal je met de allernieuwste strips. Zaterdags in Eskimotion maakt de generaal een grote omtrekkende beweging. In de generaal strip top 10. De generaal neemt de macht over. Elke woensdag en zaterdagavond op ZFM. ZFM al 35 jaar hier in Zandvoort. En vandaar dat ik ook even wat oude commercials er tussendoor draai. Beetje de sfeer van vroeger proeven. Zo op deze zaterdagmiddag. Leuk toch? John is responsible.